dur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 omdat PostNL nu een monopoliepositie krijgt... moet toezichthouder ACM de overname nog goedkeuren. In Heerlen is vannacht de geldautomaat opgeblazen. De ravage is groot. Eén geldautomaat belandde na de plofkraak op straat. Nabijgelegen panden zijn beschadigd. Twee verdachten zijn er vandoor gegaan op een scooter. Het is niet bekend of ze geld hebben gestolen. Bomexperts kijken of er nog explosieven zijn achtergebleven in Heerlen. Een speciaal algoritme moet de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan helpen mensenhandel op te sporen. De inspectie werkt daarvoor samen met ABN AMRO en de Universiteit van Amsterdam, Meldtrouw. trouw. Eerder werd alleen onderzoek gedaan als er meldingen van mogelijke mensenhandel waren, maar nu gaat speciale software op zoek naar verdachte overboekingen. Een man die gisteren een vliegtuig wilde kapen boven Bangladesh... had een neppistool bij zich, zegt de politie. Hij had geen explosieven. Het toestel van Biman Bangladesh Airlines was met 150 mensen aan boord... net opgestegen toen de man probeerde de cockpit binnen te dringen. Hij dreigde het vliegtuig op te blazen... en eiste een gesprek met de premier van Bangladesh. Na terugkeer op het vliegveld van Chittagong werd de kaper doodgeschoten. Volgens de politie was de man in de war. Het weer, veel zon, in het noorden wat bewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen en overmorgen blijft het zonnig. Vanaf donderdag wisselvalliger en minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Nee, de deur is makkelijker open dan zo'n luikje. En, dan, en, en dingen automaat. gebeuren dus ook gewoon overdag, hè? Ja, ja juist overdag. Juist, precies. Ja, ja. Overdag. Ja. ja, Kortom, wij hebben twee thema-bijeenkomsten. Eén in pluspunt op vrijdag 22 maart om twee uur. En één <coughs> op maandag 1 april, ook om twee uur. Deelname is gratis. Belangrijk om even te komen luisteren. Dan gaan we jeugd? naar. Ja, jeugd en jongerenwerk. Ik Voor heb... ons. Ah, ja, ja, ja, ja. fijn. Ik, voel ja. Wel, ik heb me nu een hoodie aangedaan vandaag. Ah, oh, ja. Ja, ja, Gaat over jeugd? Ja, ja. Nou, nou jou, jouw naam staat er wel bij, uh, Roy. Want ik heb dit van de collega's van jeugd en jongerenwerk meegekregen om te promoten. Hoe, hoeveel loten had je? <lacht> loten? Ja, je gaat ja. hier over een prijsactie ja. dat je allemaal Ben en Jerry's gewonnen hebt. Ah. Roy Donger <lacht> heeft 24 bekers Ben en Jerry's gedoneerd aan het jeugd en jongerenwerk. Die had hij gewonnen.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 ja, ja? Nou, Dat was, uh, was weer een, uh, een dubbel A4 vol, uh, Nathalie, <laughs> ja. over allerlei activiteiten. Ik begrijp dat voor een aantal mensen uh, het heel veel informatie is. Ja. Nogmaals, www.plus.punt. Uh, www.plus.zandvoort.nl pluspunt. Www Daar vind je alles zowel van Pluspunt als van de Blauwe Trem, Maar ook op beide locaties hebben we allerlei informatie liggen. Wees welkom, kom gewoon even binnen. Kom langs. gewoon even binnen. Precies. Dankjewel. Okay. Ja? Dankjewel. Dankjewel.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 altijd met het kopje, anders krijg je trammel land. Burgemeester mooie meiden, dat is een taboe. Ook al wil je er nog zo graag naartoe. Ik zou best burgemeester willen zijn van sneeuw op berg en dal En dan met mijn collega aan de Drie dagen carnaval. Ik zou best van Dijk en alle jongens van de Raad. van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 En gezien het toverwoord participatie is er natuurlijk ook een enquête opgericht om eens te kijken wat de Zandvoorters daarvan vinden. Nou zag ik bij een ander dorp dat er maar twee vragen gesteld werden. Ik meen dat het hoofddorp was. En de Zandvoortse enquête die bestond uit een aantal bladzijdes. Laten we bij het begin beginnen. Want er is natuurlijk een procedure opgezet om uiteindelijk tot...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 Zoals het nu geschreven is, niet in. Nee. Het woord ervaring zou al kunnen duiden op iemand die niet 18 of 19 is. Dat, dat gaat wel lukken, dan natuurlijk, als je dat combineert met elkaar. Het is ook niet correct, wettelijk zelfs niet, om een leeftijdseis of een vereiste erin te zetten. Dat mag je waarschijnlijk niet eens. Net zo goed als je man-vrouw niet in mag zetten als voorkeur. Nee, dat ja, dat, daar keek ik ook dingen. naar, maar dat mocht dus niet. Dat, nee, dat doe je ook niet. Nee. Uh, nee.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 Dus dat is democratie ten top. Uh, nog ja, wordt het dan wordt, zijn, uh, Zo de, hoort het ook, zou ik ja, zeggen. Absoluut. Ja. <laughs> Uiteindelijk beslist de gemeenteraad, maar men luistert naar de bevolking. Ja. Dat is de, de gebruikelijke weg. Het ja, is wel grappig dat je het uh, aanhaalt, dat die, die profielschets door de, uh, de fractievoorzitters en de enquête, los van elkaar. En die komt dan bij elkaar en dan blijkt het toch te kloppen.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 We hebben nogal wat tijd nodig. Want zowel bij de provincie als bij de ministerie wil maar wel kijken wat voor kandidaat dat is. Ja. Die voorgedragen wordt of die eventueel in beeld komen. En is er een, een, een, een minimum en een maximum aantal kandidaten die de commissaris kan voorstellen aan de gemeente? Of krijg je de gemeente misschien wel... De commissaris krijgt uh, 100 sollicitaties. Iedereen wil voor de Burgemeester worden. Ja. Dan stuurt hij er misschien twintig door of vijf door. helemaal vrij? Het moet wel praktisch zijn. Ja. Uh, want de vertrouwenscommissie gaat <coughs> gesprekken houden. En ja, daar ga je geen weken mee bezig zijn. Dus dat, ja, dat zal wel ergens tussen vijf tussen en tien liggen, dat aantal. Dat, uh, afhankelijk van hoeveel goede kandidaten zich aangemeld hebben... waarvan de commissaris vindt dat, die, dat ze benoembaar zijn. En zijn maar, die gesprekken dan kansen... ook in het gemeentehuis? Of zijn die ergens anders? Want ik denk, dat ze het gemeentehuis staan. Die zullen ongetwijfeld ergens anders zijn. <laughs> <Geen geval. laughs> Op een plek wat die, die wat niemand Roy, weet. Wat Roy aanhoudt, uh, stel dat er honderd sollicitanten zijn. Die moeten dus alle honderd met de commissaris praten.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 In de horeca zitten, die zeggen dat het aantoonbaar maar drukker wordt, ook in het voor- en najaar. En dat is goed voor Zandvoort natuurlijk en voor ons als, als krant ook, ook goed, als het goed gaat met Zandvoort. de Engelstalige editie is die ook van de. Um, voor de in de zomer, de, de, de toeristenkant ofzo? Ja, wij geven. Ja. Uh, uh, dit jaar voor het zesde jaar gaan we een zomerkrant uitgeven. Uh, die doen we in drie talen: Duits, Engels, Nederlands. En die verspreiden we niet huis aan huis.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 Dus het zijn toch wel highlights van je kranten. En nou, maar Roy, ik... jij, jij knipt het nog heel erg hard over de reacties. Die gaan niet naar uh, Gilles, maar die komen bij jou terecht. Ja. Ja. Ja. Nou, Allereerst vind ik het wel interessant dat mijn uh, broodheer, zal ik maar zeggen, mij <lacht> eigen, eigenwijs noemt. Ik ben nog nooit eigenwijs genoemd. <lacht> nee <man>. hoor, dat <lacht> ben je ook niet. <kly> nee, maar ik heb inderdaad onder mijn uh, column staan van uh, reacties of suggesties. Uh, uh, stuur naar Roy uh, roydongen.com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 we moeten afronden. De, de, de die kijkt <laughs> erg boos met ons, dus we moeten afronden en we hadden nog een minuut. Um, Gilles, bedankt voor het, uh, het nieuws. Ja, bedankt voor, mij, voor, de, voor de, de krant en uh, we spreken elkaar zeker. Ja, en Absoluut. ik wil je nog even bedanken voor het feit dat ik mijn column nu ook voortaan mag voorlezen bij uh, Zandvoort Lunch op donderdag. Zo zie je dat de samenwerking tussen de radio en de krant uh, op een uitstekende manier plaatsvindt. prima. We graag. Hartstikke leuk. Dank je wel.